Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Wat om met het NOS-journaal. Op de VN-conferentie in de Marokkaanse stad Marrakesh... hebben 160 landen het Migratiepact aangenomen. Een intentieverklaring van de Verenigde Naties voor een beter migratiebeleid. Het pact gaat nu voor goedkeuring naar de algemene vergadering van de VN volgende maand. Ruim tien landen, waaronder de VS, Hongarije, Chili en Oostenrijk, steunen het pact niet. In België leidde de discussie over Marrakesh tot een kabinetscrisis. Nederland zegt in een speciale verklaring dat migranten door het pact geen extra rechten krijgen. De Belangenvereniging van Woonwagenbewoners doet aangifte... tegen een aantal burgemeesters in Limburg, Brabant en Zeeland... en tegen de commissaris van de Koning in Brabant. Die verzetten zich tegen het nieuwe landelijke woonwagenbeleid. Gemeenten moeten meer ruimte bieden aan woonwagenkampen. Volgens de bezwaarmakers zijn die kampen soms een broeinest van criminaliteit... De Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners noemt dat discriminatie... en wil naar eigen zeggen niet langer toestaan... dat de hele gemeenschap in een kwaad daglicht wordt gesteld. De Rotterdamse verpleger die terechtstaat in de insulinemoordzaak wordt verdacht van tien misdrijven. Twee zaken zijn nog in onderzoek. De verpleger werkte als stagiair en invalkracht... bij verschillende tehuizen in onder meer Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. Hij zou insuline hebben toegediend zonder medische noodzaak... Voor het onderzoek werden zeker drie overleden ouderen opgegraven. In natuurgebied de Oostvaardersplassen is staatsbosbeheer begonnen met het afschieten van edelherten. De provincie wil dat er ruim 1800 herten worden afgeschoten om overbevolking in het gebied aan te pakken. Vorige winter bezweek bijna 60% van de edelherten door de kou. Actiegroepen begonnen een rechtszaak om het afschieten tegen te houden, maar van de rechter kon het doorgaan.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 other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling, most treasure.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 No va con da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 I'm too, and boy, I like. We turn in uh, yeah, we turn. De allergrootste kerstdienst. Hoor je op CFM. C